7 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. De verwondingen die vuurwerkslachtoffers rond de jaarwisseling hebben opgelopen... waren ernstiger dan vorig jaar. De zwaarste verwondingen werden veroorzaakt door illegaal vuurwerk... maar de meeste slachtoffers waren het gevolg van ongelukken met legaal vuurwerk... blijkt uit onderzoek van de NOS. Het totaal aantal slachtoffers is licht gedaald. De ziekenhuizen hebben dit jaar 700 vuurwerkslachtoffers behandeld... 20 minder dan vorig jaar. Eén slachtoffer is overleden... De meeste verwondingen waren aan handen en ogen. 270 mensen werden met een alcoholvergiftiging binnengebracht. Twee keer zoveel als vorig jaar. In een woning in Geleen heeft de politie verschillende wapens... uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het huis is afgezet en wordt bewaakt door de politie. Er zou geen gevaar zijn voor de omgeving. De wapens in het huis zijn van een man van 41. Hij had gisteravond het personeel en bezoekers van een café bedreigd met een granaat. De verwarde man werd vla vlakbij het café aangehouden. Hij had drie granaten bij zich, maar die bleken niet te kunnen ontploffen. Uit het verhoor bleek dat de man meer wapens in zijn woning had liggen. De vredesonderhandelingen in Zuid-Soedan zijn verplaatst naar morgen. De bedoeling was dat de strijdende partijen vandaag voor het eerst... rechtstreeks met elkaar zouden praten en niet via een bemiddelaar. Maar de partijen konden het niet eens worden over wat er precies besproken moest worden. In Zuid-Soedan vechten regeringstroepen van president Kier sinds half december tegen rebellen onder leiding van de vroegere vicepresident Machar. In een bedrijfshal in Enschede is voor een miljoen euro aan gestolen metalen gevonden. De partij was eind december gestolen bij een metaalbedrijf in Oldenzaal. Gisteravond werd de buit teruggevonden na een rechercheonderzoek. De politie gaat ervan uit dat er 50 ton metaal is afgevoerd met vrachtwagens. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht regen of motregen. De temperatuur daalt tot 4 graden. Morgen vroeg trekt de regen weg. Daarna geregeld zon. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Radio 1 Langs de lijnen met Ronald Boot. Goedenavond, het is nog twee weken wachten. Dan is er weer het gebruikelijke voetbal op de zaterdagavond. Maar we hebben wel een gevarieerd aanbod van andere sporten. In het laatste uur, WK-kwalificatie volleybal En wat wintersporten, shorttrack en bobslee bijvoorbeeld. En om negen uur, een uurtje eerder, kijken we vooruit naar de komende afleveringen van Andere Tijden Sport. die ook over wintersporten gaan. Maar we beginnen met twee interviews uit onze serie Sportgasten. Tussen acht en negen straks een uitgebreid gesprek met voormalig judoka Edith Bos. En het komende uur praat Robert Meder met surfer Dorian van Winnaar van Olympisch Goud in Londen. Sportwintergasten. Dorian van Rijsselbergen. Ja, dit keer dus uh, Dorian van Rijsselbergen. We zitten in uh, Amsterdam. Uitzicht op het water. Dorian, welkom. Dankjewel. Waarom heb je ja gezegd tegen het verzoek? Omdat ik het. Uh, nee, ik vind het. Uh, sommige mededingen vind ik niet vervelend om te doen. En een, een, in, een, in een interview, na een wedstrijd of wat dan ook... komt alleen de wedstrijd uh, aan bod. En kan je niet ingaan op de diepere materie. <lacht> <lacht> dus nee, ik, ik, soms dan heb ik het idee dat ik wel iets, uh, iets, iets te vertellen heb... Misschien, niets leuks, misschien niet zo leuk, maar ja, ik hoop mensen een beetje een, een betere kijk te geven... op wat ik aan het doen ben en misschien ook dingen die zij daarvan mee kunnen pakken. We komen er straks wel op terug. Waarom heb je deze locatie gekozen in Amsterdam? Waar zitten we? We zitten aan het ei. Um, en dit is, ik ben hier best wel trots op. Hier achter mij kijken wij naar een, naar een mooi kanaal. En op een, een bepaalde dag dit jaar is hier een, een prins naar koning bevorderd. <lacht> En uh, ja, dan mocht ik bij zijn op het water. En uh, ja, dat is natuurlijk geweldig als windsurfer... tussen alle bootjes en roeiers en alle festiviteiten uh, mee te mogen doen. Ja, heb je ervan genoten? Zeker weten, ja. Ja, ja handje gedrukt toch? Nou, hij was even wat te ver, maar zeker wel een blik gewisseld... en een paar woorden nog kunnen ja. uitwisselen op het water. Ja. Zijn dat dan wel momenten dat je je realiseert dat je een bevoorrecht persoon bent? Oh, zeker. Ja, heel erg. Ja, dat, is, uh, dat spreekt niet voor zich. Nee. Nee. Wanneer was het de eerste keer dat je dat, dat, je dat realiseerde? Ja, eigenlijk wel toen ik al vrij jong was, denk ik. Uh, ja, ik, ik moest natuurlijk naar wedstrijden in het buitenland. En, ja, dan... ja, wat is jong? Want je bent nog steeds jong. Uh, je bent nu 25, hè? Ja, 25. jaar of 14, denk ik. De zomervakantie is over. Maar Dorian die mag nog een weekje langer wegblijven van school... want hij heeft een WK waar hij mee moet doen. Dus, nou ja, geen probleem. Doe maar. Dat was eigenlijk echt in de periode dat je voor jezelf een doel had gesteld, hè? Ja, ja. Op een dertienjarige uh, leeftijd uh, moest het allemaal... Uh, nou ja, niks moest. Maar had ik een idee dat ik uh, iets heel graag wou bereiken. En dat was een, een Olympische medaille. In 2012 op te spelen. En ja, dat werd toen uh, neergeschreven of ingetypt. Ja, want je hebt het op de computer? Uh, ik heb het op de computer, ja. Wat was de letterlijke tekst? Het, uh, het heel letterlijk is... Uh, het is een jaarplanning, dus vanaf dat ik 13 was, 14 was, um, begint het met dat jaartal. En dan uiteindelijk is het 2012, dik gedrukt, onderstreept. En dan staat eronder eerste op de Olympische kampioenschappen, Olympisch kampioen. Ja, niet te geloven. Je was toen 13 of 14 jaar? Ja, 13, ja. Maar toch is dat idee waarschijnlijk al eerder geboren. Nou ja, ik denk dat je, je bent als kind bent bezig met wedstrijdjes. En je, je doet het een en ander. Maar die echt, uh, je hebt misschien een droom. Maar het naar beneden trekken van de droom. of Het, het, het proberen te verwezenlijken gebeurde echt op de dertienjarige leeftijd. Hmm. Je bent op de, je, nou, ja, iedereen weet dat je van Texel uh, komt. Zeg je dat zo? Ja, dat je, inderdaad. Je de, komt van Texel. Uh, de hele familie, je, je, je bent daar opgegroeid. Tessel is één met jou, volgens mij heb ik de indruk. Of jij één met Tessel. Uh, hoe zie ja. je ziet het zelf? Nou, ik, ik, ik hecht veel waarde aan mijn, uh, mijn, mijn Tesselaarse uh, uh, gevoel. En ja, dat, dat weerspiegelt zich ook wel een beetje voor mezelf in als ik thuis ben en, uh, en met de mensen om me heen. Ook helemaal na de en, en ook voor de spelen, uh, een grote foto opgestuurd krijgen van duizenden mensen op een strand die. Uh, in een formatie staan wat, uh, wat zegt Texel Loves of Texel Hartje, Dorian. Dat is natuurlijk uh, prachtig. Ja, ja. maar de, de, de, de, de, dat zegt meer over hoe mensen jou uh, vereenzelvigen ja. met Tessel. Ja. Maar hoe zie je dat zelf dan? Uh, nee, nou, ik, ik, ik ben een Eilandsjongen, ik, ik, ik ben niet voor de stad gemaakt. Wat is een Eilandsjongen? Een Eilandsjongen is iemand die naar mijn mening. Uh, toch wat, wat, wat, wat meer, denk ik, out of the box denkt in bepaalde omstandigheden. En uh, ja toch, toch iets dichter bij uh, ruimte staat en, en misschien ook wel natuur. Hm. Dat heb je van jongs af aan meegekregen, hè? Ja. ja. Want je bent opgegroeid op een zorgboerderij... Met... Meerdere mensen tegelijk. Het verhaal is redelijk bekend, maar voor de mensen die het nog niet weten. Ja, een, een biologisch dynamische zorgboerderij. In, in Den Horen op Tessel, En dat is het, het zuidelijke stukje. Uh, ja, mijn ouders die werkten daar beide. Uh, en, uh, nou, vader maakte kwark en, en kaas en noem het maar op. Mijn moeders die, die, ko die kookten daar elke dag voor minstens 15 man. Dus ja, elke, elke dag is gewoon weer een, een pretje natuurlijk. Als kind op een boerderij is het, is het geweldig. Je machines, uh, dieren ja. uh, spelen tot de max. Ja. Uh, wat is dynamisch eigenlijk? Biologisch snap ik wel, maar wat is dynamisch? Ja, dynamisch is dat je ook nog rekening houdt met de, de kalender van de maan. En dat is, uh, dat is helemaal diep. Um, je hebt een bepaalde oogsttijd voor elk gewas... Wat, uh, wat je in de grond stopt en ook met, uh, misschien wel met slachten. Maar vooral met, uh, met aardappels bijvoorbeeld, die zijn het beste in een bepaald kalenderstuk uh, van, van de maand. En uh, ja, op, op dat tijdstip worden ze de grond uitgetrokken en een volgend tijdstip moet het weer de grond in. Omdat, nou ja, de maan heeft dus wetenschappelijk bewezen dat het invloed heeft op de zeeën. Eb en vloed. We mm -hmm. zien het toch elke keer weer uh, naar binnen en naar buiten gaan. En. Nou, er zit natuurlijk overal zit water in. In jouzelf, in, in, um, in de grond. Um, dus... waarom zou dat geen effect hebben... op, op, op planten en, en dat soort dingen? Het is ja, diep. Nee, maar ik, ik, ik, ik volg het wel. Uh, is dat iets waar je ook zelf in hebt verdiend? Niet zozeer. Ik vind het is wel... dat meer van je vader uit? Ja, uh, dat is, je dat vader is meer uit. vanuit vaders en moeders uit. Uh, ik heb er geen... Uh, geen geen ongelofelijke... Niet, niet dat het me niet interesseert. Maar ik vind het prima. En als ik er wat mee kan, kan pikken, dan doe ik dat. Maar het is niet dat ik een grote studie ervan maak. Nee. Maar wat pik je ervan mee bijvoorbeeld? Uh, eten, gezond leven. Ja. En wat betekent gezond Geen alcohol bijvoorbeeld? Uh, uh, niet, niet roken nou, lijkt niet, me veel te spreken. Niet het geheel onthoud. Uh, onthoud maar nou, niet roken. Maar um, ja, gewoon... Het hoeft allemaal niet te gek. Uh. Ja. En dat is van jongs af aan uh, van, je, van je ouders uit overgebracht om, uh, ja. om, om dat te gaan doen. Ja. Ja. ja, je ouders zijn ongelooflijk belangrijk uh, in, je, in jouw leven, hè? Super Voor, voor ja. iedereen, maar bedoel, bij jou straalt het er echt aan alle kanten vanaf, ongeveer. Ja. Nee, zeker. Ze zijn uh, vanaf nou ja, dat ik dertien was... Uh, ze voorwaarden er voorwaarts er ook al bij. Maar <laughs> ik heb het samen met vaders opgeschreven op het papier of ingetypt op de computer. En... Ja, de hele, de hele relatie met, met mijn ouders, die zijn heel erg betrokken met wat ik doe. En met alles hoe ik uh, een bepaald proces inga, daar daar, ja, daar daar hecht ik grote waarde aan hun mening. Mm -hmm. Is, geldt dat voor alles? Ja. Varieert dat van wat je eet tot je kleur sokken, tot hoe je uh, mentaal een wedstrijd ingaat? Uh, noem maar wat. Mentaal een wedstrijd ingaat wel. Sokken maakt niet zo heel veel uit als ze maar schoon zijn hè, bij moeders. Dus toch een beetje. ja hoor, ja hoor. Dus. Uh, maar nee, wel, wel alles eigenlijk van, uh, van uh, relaties met Aaron... tot relaties daarbuiten. Ja, en, en, en, en trainingspartners um, tot de sport. Ja. Is, is Aaron een beetje, of, of niet een beetje... is hij gewoon lid van de familie inmiddels? Zeker weten, ja hoor. Ja. Dat is gewoon een, uh, niet een kind, maar wel een, uh, een, gewoon een familiepersoon. Ja, hoe lang ken je hem nu? Want Aaron uh, is, je, is, je, is je coach die ja al heel lang bij je? Ja, uit Nieuw-Zeeland. Van Nieuw-Zeeland. Je kan niet uit een uh, eiland komen. <laughs> maar, uh, ja, het is, het is zes jaar nu. Vanaf 2008 begonnen we. Uh, 2007 al een beetje. Dus, ja, hij is er al een, al een tijdje bij. En hij heeft echt mij helemaal doorzien groeien naar een, een, een wereldniveau. En dan ook uiteindelijk Olympisch niveau. Wat dank je aan hem? Uh, een titel en, en mijn zicht op, op hoe ik functioneer uh, tijdens uh, hoe ik goed kan trainen en hoe ik goed in het leven kan staan, eigenlijk ook wel een ja. heel stuk. Ja, Erwin ja. McIntosh, uh, de, hij komt uit Nieuw-Zeeland. Ik heb de indruk dat je heel veel met Nieuw-Zeeland hebt op een of andere manier. Klopt dat, of niet? Ja, ja, het is, het is, een, het is een eiland dat dat scheelt al voor mij, <laughs> maar als je, als je naar Nieuw-Zeeland gaat, dan is het ook echt wat ze zeggen? Het is een stukje paradijs. En er, is, er zijn vrij weinig mensen. Um, heel veel natuur, heel veel naar buiten. En als je mensen spreekt, dan zullen ze misschien iets afwachtend zijn in het begin. Maar zodra je uh, toetreedt tot een kring, dan ben je gewoon. Uh, ja, dan ben je erbij. Ja, ben je volledig geaccepteerd. En dan ja, neem ze je ook ja. op. Ja, je hoort ook van mensen die, als ze er eenmaal geweest zijn, dan wil je eigenlijk bijna niet meer weg. Nee, nou ja. Nederland is ook een geweldig land. Dus ik, ik vind het niet vervelend om, om eventjes te zijn... heel veel moois van mee te kunnen nemen. En dan weer mee naar huis te nemen. Eigenlijk. Want het is toch het is een geweldig land. Maar ja, er is toch een speciale band met Nederland. Ja, dat blijft natuurlijk gewoon. Dat zijn ja. je roots. En je familie neem ik aan. En je ja. vrienden. En uh, noem maar op. Zullen we even een fragment doen? Ja, is goed. Uh, we, Heb je een voorkeur voor een volgorde? Nee, nee. Kom maar op. Ik vond Armstrong... Je hebt een fragment van, van Lens Armstrong aangevraagd. Ja. Zullen we daar even naar luisteren en dan mag je daarna vertellen waarom. Wie bewijst hij het dan? De Amerikaan, terug van weg geweest. Wat een fantastisch verhaal, een menselijk verhaal ook. Een man die geen robot is, maar een mens van vlees en bloed is. Dat heeft hij laten blijken de afgelopen jaren in dat gevecht tegen die ziekte. Hij is teruggekomen, hij rijdt hier op weg naar uh, de finish Finnish jaar. Gewoon maar weg bij de concurrentie. En de concurrenten, ze zijn geslagen. Hm, ja. <lacht> mooi hè? Ja? Ja, ik vind het mooi. Helemaal nu, omdat je weet waarom hij opeens zo wegreed. Maar ja, toen de tijd was het ook mooi, maar een andere mooi. Wat is het verschil dan? Dat is de ene was, mooi en de andere mooi dan? Toen was het uh, iets. Nou ja, ze zeggen hij is menselijk. Maar hij is ja dat is natuurlijk ongelooflijk. Hij, dat hij zomaar wegrijdt bij de rest. Dat hij zoveel sterker is. En dat, dat, dat maakt hem een, een, een, een helde status. Hij is voor jou niet van de, van de sokkel afgevallen? Nou, hij is, nu kijken mensen iets anders naar hem, maar ik vind nog steeds. Ik, ik, ja, aan de ene kant, misschien is het heel naïef, maar je kan het bijna uh, in twee hakken. Weet je wel, na, de, na al zijn Tour de France en, en daarvoor. Of ten, na zijn dopingschandaal. En het, het is iets onwerkelijks, want het bestaat eigenlijk niet. Ik vind het heel moeilijk om, om het uit te leggen. Je, ik nee. snap niet helemaal wat je bedoelt, Dorian nee. Rijsselberg. Nou um, ja, als je, als we toen der tijd, als ik terug ga naar het gevoel... dan vond ik dat zo'n mooi gevoel... dat ik eigenlijk wil zeggen van... nou ja, tuurlijk, hij is een valsspeler en hij heeft dit gedaan... maar... Dat gevoel vind ik, zo, vind ik zo mooi en daar wil ik eigenlijk best wel aan vasthouden. Ook al is hij een vals speler. Je wil eigenlijk gewoon... Er is een deel van Dorian van Rijsselbergen die niet wil dat het waar is dat hij de boel heeft bedriegen omdat het ja. zo mooi was. Ja. En er is een deel van Dorian van Rijsselbeger die zegt wat een bedrieger, hij moet van zijn sokken vallen. Ja. Ja, eigenlijk Zoiets. wel ja. Ja. Zoiets. Ja. Dus het is natuurlijk heel dubbel. Maar dat, is, dat komt vooral voor mijn eigen gevoel, wat ik erbij heb. Je, hij, is, ja, hij, hij fietst zich gewoon echt de, de, de long uit de lijf en de ballen uit de broek. <laughs> maar uh, ja, het is gewoon een dikke vette valspeler. Ja, en wat vind je, wat kan je uitleggen wat je dan het mooie eraan vindt? Ik vind het mooi omdat het iets omvat uh, wat mensen niet voor mogelijk houden: dat dingen uh, ja, niet kunnen. Eigenlijk alles kan. Als je, Eigenlijk, als je er maar voor gaat. Ja, Dat inderdaad. En nee, je zegt dan wel van, ja, hij is een dikke valspeler. Maar als je nummertje 2 en 3 kijkt, nou ja, die zijn meestal ook valspelers geweest in die tijd. Of ze zijn niet gepakt, of wat dan ook. Maar ja, het, hele, het was gewoon een super peloton. Het waren gewoon joh, de, de freaks. Ik zou bijna zeggen van ge, he, heb twee Olympische dingen. Uh, of niet, misschien helemaal niet een Olympisch iets, maar heb gewoon twee circuits waar iemand gewoon. Alles kan gebruiken. En je bewijs van spreken gewoon twee grote benen op een fiets zet. En het lichaam het bovenlichaam is er niet meer. En gewoon de, de freaks, weet je wel. En een ander is gewoon ja, iemand die ook zondag naar de winkel gaat... en normaal kan functioneren met, met zijn lichaam. Ja, als mensen dat willen doen, dan moeten ze dat lekker doen. Maar dan moeten ze dat vooral doen tegen mensen die het ook doen. En dan moeten ze het niet tegen mensen gaan doen die het niet doen. Dus het grootste bezwaar, als ik het zo proef... dan zit, het eigenlijk, zit hem eigenlijk in het bedrog. Ja. Het liegen ja. en het bedriegen eromheen. Ja, inderdaad. En natuurlijk heb je de mensen... Ja, ze proberen in de... Want wat is mooier dan met het lichaam dat je hebt... op een natuurlijke wijze een prestatie winnen. Niks is mooier dan dat. Omdat je kan zeggen van ja, ik doe het. Maar uh, Jan bij de, bij de buurtsuper... Die, uh, die kan het ook doen als hij het echt wil. Ja. Uh, even over... Uh... Over Londen, want dat, je zei net al van dat briefje uh, toen je dertien was... dat je met je vader tikte van uh, ik ga voor Olympisch Goud. Het moment dat je goud won, toen bedacht ik me... nou vaart hij daar met waarschijnlijk zijn coach... met Aaron waarschijnlijk in een boot daar vlakbij. Ja. En dan ben je met z'n tweeën... en dan weet je twee races voor het einde dat je goud hebt gewonnen. Ja. Dan hoor je te exploderen van vreugde. Ja. En, maar je vaart ergens hoe ver uit de kust met iemand bij je... die je dan dierbaar is in een boot? Ja, nou, dit is, is heel grappig. Want het, het moment dat dit gebeurde... Dat, nou, of heel grappig, dit is eigenlijk logisch. Want het staat nog echt in mijn, in mijn hersenpan ge, ge, gegrift. En we moesten eventjes rekenen na een race. Dus ik kwam eerst over de lijn. En toen, toen kwam ik terug naar de boot... En, de camera van, van de Olympische Spelen die stond op ons gericht. En die verwachtte inderdaad, net wat jij zegt, een, een, een ontploffing. Maar zij wisten het ook niet zeker. Dus ik en Aaron aan het rekenen geslagen. En na nou, één keer rekenen... Ja, nou, hij is binnen. Als het goed is, is, het, is hij binnen. Maar we gaan hem nog een keer rekenen. Dus nog een keer rekenen. Na nou, twee keer rekenen, ja, toch 100%. En Aaron die zegt van, oké... Okay, we gaan to play this cool, oké? Okay? Want... De rest is nog niet klaar. En we blijven gewoon. Het is binnen en het is geweldig. Dus ik geef hem een, een, een shake. Een, een grote knuffel. En een intens gevoel. Maar niet een naar buiten geslagen gevoel dat iedereen het moest weten. Maar echt van: ja, we hebben het gedaan. Potverdorie met z'n tweeën in die boot. En al het. Alle, alle prachtjaren die zijn. Die worden beloond met dit. Dat is geweldig. Dat was echt intens. Echt voor mij en Aaron alleen. Is dat het gevoel te omschrijven op een of andere manier? Um, ja, want het is, het, is een, het is een gevoel. Misschien wordt het iets van groot omdat je, omdat je er zoveel jaar uh, voor strijdt... en het, het echt voor mij het ultieme was. Maar het is hetzelfde gevoel als mensen die... Um, die een hele tijd in een rolstoel hebben gezeten en aan het revalideren zijn... En elk jaar maar weer, of elke maand maar weer aan het proberen zijn omhoog te komen uit die rolstoel en dan weer te gaan staan. Dat, dat is iets overwinnen in jezelf. En, en, en iets meepakken. En dat gevoel is het. Ja. Flitst er dan ook van alles door je hoofd? Of moet ik het allemaal niet zo? Zo'n nee, groot gro nee. mensen het dan misschien niet veel groter dan dat het in werkelijkheid was? Ja, ja zeker. Of is? Oh, het, is, het is gewoon een, een, een gevoel en dat gevoel kan je proberen te verwoorden, maar dat is er niet. Dat is, ja, dat is net wat mensen daarvan denken. Uh, vuurwerk kan het zijn, het kan een champagnefles zijn die wordt... Nee, uh... ik vraag het omdat als uh, Arjen Robben de, de, de, de, de winnende goal maakt in de ja. Champions League, nou, je hebt het beeld uh, ongetwijfeld op je netvlies hoe ja. hij naar die zijkant loopt en helemaal gek wordt... en ja. vervolgens die cup in zijn hand, die kan zijn adrenaline kwijt. Ja. Dat is natuurlijk wel een groot verschil. Ja, inderdaad. Die maar heeft ik... mensen om zich heen waar hij in kan springen. en Nou, jij had Aaron dan bij, hem. Ja. Uh, had je niet de dat, dat je ouders ik... erbij waren? Bijvoorbeeld zoiets dergelijks, weet je? Of was dit echt een intiem moment tussen jullie twee? Nee, het was, ja, het was echt een intiem moment tussen mij en Aaron... en, en, en hoe we dat uh, aanpakten. Ja. We hebben uh, het volgende fragment dat je ook wilde laten horen, was het moment dat je goud won. Alleen dan niet het moment van het radioverslag... of televisieverslag of wat dan ook. Maar Erben Wennemars... die was bij jouw ja. ouders toen ze... Wat lach je? Ja, ik, ik vind het prachtig, want... mijn ouders zaten vlak bij het huis waar wij zaten. Um, het grote pippi huis van het KMV. En... Hij komt daar in een, in een huis natuurlijk met vaders en moeders en nog wat familie. En dat is allemaal, ja, de races worden bekeken en het is druk. En, ja, het is gewoon een, een mooie plek om, vind ik. of het is Af en toe dan zie je een buitenstander naar binnen komen en die, die, die staat met zijn oren te wapperen. Want wat gebeurt er allemaal, na, allemaal in dat huis? En ja, ik denk, dit, dit fragment vangt dat heel erg mooi. Nog in de keuken. We zijn al begonnen. Ja, maar ik heb al gehoord hoe dat is begonnen, hoor. Ja? Ja, dat ging goed, volgens mij. Ik lag ja. bij de voorste paar. En ik hoor dat het goed gaat. Maar hier moet het ook allemaal even opgeruimd worden. De stew staat in de oven. Dan moet ik even roeren. En als dat klaar is, dan loop ik weer even naar buiten. En leg ik mijn oor te horen. Dan kijk ik even naar mijn man of alles wel goed gaat. En dan gaat ze weer. Oh, dat is het... Het is een feestje, joh. Echt, het is toch. Het is echt. Ik ben echt heel enthousiast, hoor. Hallo. Oh. Jeetje, Mina. Ah, oh, oh, ik sta gewoon te huilen. Shit. Oh, ja. Oh, yeah. Hij is weer één. Hallelujah. Impossible. Dead sick. Eng, eng. Nou ja. Hij nou, ja, zijn, wat er rustig zijn. Rustig aan. zijn er druk aan het rekenen. we ja. hebben allemaal iPads erbij. Hij heeft in ieder geval uh, een grote kans op een medaille. Geen oude Hij ja. krijgt die 3 die aftrek is. Ja. is 13. Ja, ja nee, klopt. Gewoon. En in de medalrace krijg je de rest erbij. Nou, ja. Dan blijf je er nog uh, voor. Ja, ja hij is pakken. Ja, ja. ja. Nou, dat is ja. ja. nou, zegt het nu ook. Goud! Ja, ja. Gauw. nou, hartstikke Gauw. goed. Gauw. <laughs> geweldig, geweldig, geweldig. Wat een beloning voor al die inspanning. Ach, en wat was gezellig. Ja. En het was gezellig. Nou jongens, ja, maar, ja, maar, ja, maar deze laatste twee zinnen, die vond ik zo typisch voor uh, dat je vader zegt, dit is de beloning. Ja. En je moeder zegt, hey, wat is het gezellig. Ja, ja. Bedoel, dat, dat, dit is volgens mij jouw leven in één zin. Ja, nee, zeker weten. En ook mooi van, van moeders in het begin, ja maar het is nog niet klaar. Hè? Hij ja. moet nog, het is nog niet klaar. Ja. Heerlijk. Ja. Is ook zo afwachtend, uh, inderdaad, uh, wat dat betreft? Nou, ze stond op het strak van de spanning naar dus. Uh, <laughs> <laughs> ja, en vervolgens uh, uh, heb je begreep ik, uh, heb je een feest gegeven op Tesla? Ja, nou we hebben dus het, het, het grote feest uh, dacht van ja, waar moet dat zijn? Waar moet het zijn in de burg, op het, uh, bij het gemeentehuis? Nou, dat vond ik allemaal. Ja, dat, dat, dat doet het hem niet. Dat, dat bevat niet de sfeer die ik daar wil creëren... met, het, met, met de gezelligheid en de naar buiten en, en dat soort dingen. Dus dat moest op het strand gebeuren. Maar ja dan kom je er bij problemen tegen... waar je, waar je eigenlijk niet zo snel over na zou denken. Maar mensen die wat, wat minder te been zijn... of ouder zijn of, of gehandicapt... Die, ja, die willen ook graag naar naartoe. Maar om die in die drukte te zetten... en op het strand met, met zand tussen de tenen, dat is lastig. Hm. Dus toen, toen zeiden we, van, nou wat we gaan doen is, we doen het feest, houden we wel op het strand. Maar we gaan een ronde doen door de burg, uh, zodat de mensen daar naartoe kunnen komen die uh, ja, wat slechter te been zijn. En uh, ja, zodoende kunnen we die ook nog wat aandacht gunnen en, en laten zien wat er, wat er gebeurd is. Hm. Dus zo gezegd, zo gedaan. Uh, het bejaardentehuis en een paar verzorgingstehuizen van de geestelijke gehandicapten. <lacht> dus ja, dat is, dat is geweldig om dat mee te pakken. Ja. Je kan wel merken dat je zo bent opgegroeid. Hè? Met omgaan met andere mensen en opgaan in andere mensen misschien ook wel een beetje. Ja, ja zeker. Je trekt wel heel erg naar andere mensen toe namelijk. Dat, dat bedoel ik te zeggen. Je bent wel ja. een mensenmens. Ja, nee, ik, het, ja, het delen van, van die medaille dat was voor mij veel belangrijker... dan dat ik hem voor mezelf moest houden. Ik, uh, je, hebt, je hebt sporters die het heel erg innig willen vieren met hunzelf... en, en, en de medaille ook hm. beslist niet willen... Uh, afstaan aan andere mensen... Om, om aan te raken of om te doen of wat dan ook. Nou, dat maakt mij allemaal niet zoveel uit. Nee. Als zij daar een kick uit krijgen... en die de medaille om willen... Nou, be my guest, weet je wel. Dat, mijn medaille is daar niet minder om... Uh, om, om als mens, andere mensen hem om hebben of zo. Ja. Ja. Heb je het in Londen ook nog uitbundig gevierd? Of, uh... Ja, we zijn natuurlijk naar... Uh, we hebben eerst een, een, een, het een avond natuurlijk in Weymouth... en daarna nog naar het Heinekenhuis. Dus ja... Is, ja dat wordt allemaal groot uitgepakt. Daar hoef je voor, zelf, uh, voor jezelf niet zoveel aan te doen. Het nee. wordt al voor je, voor je gedaan. We hoorden net je vader... die uh, tamelijk centraal staat in, uh, in, jou, uh, in jouw leven. Toen ik in de voorbereiding zat uh, op dit interview... toen las ik over uh, die geschudde aorta die hij heeft uh, uh, gehad. Ja. Uh, maar ik geloof dat het 13% was uh, dat hij overlevingskans had... maar hij heeft het gered. Ja, ja inderdaad. Is dat achteraf niet een... Godgeschenk geschenk geweest dat dat gebeurd is. Dat klinkt misschien raar, maar het, is... het heeft wel heel erg goed uitgepakt. Uh... Ja, ja, het is. Uh, ik en mijn broer, die zijn er, zijn het er beiden over eens. Dus we hebben overleg gehad en het heeft ons, uh, ons vaders uh, teruggebracht. Nou, niet zozeer dat hij er nooit was of wat dan ook, maar. Omdat, omdat als familie mee te maken, hoe shit het ook is, hoe slecht het ook is, um, om je vader opnieuw te zien leren lopen. Dat, ja, dat, wordt, dat is iets groots. is jou als veel onderweg. Veel aan het werk vooral. Ik vroeg en, aan het werk. Ja, vroeg aan het werk. Vijf uur op en een kark maken. En kaas. Dus noem het maar op. En als je daarna eigenlijk niks meer kan doen... dan, dan is dat wel even een reality check voor, voor iedereen. Niet alleen voor hemzelf. Ja. Uh, ja, en toen is hij eigenlijk bij wijze van spreken teruggekomen. Want je vertelde net uh, over het gevoel van uh, Olympisch goud en dat euforische gevoel. Toen gaf je een voorbeeld van iemand die niet kan lopen door wat voor reden dan ook. En de eerste stapjes die hij doet als hij weer heeft leren lopen. Ja. Dat heeft je vader natuurlijk ook gehad. Die heeft natuurlijk ook dat euforische gevoel gehad. Bijna misschien wel Olympisch gevoel. Bij het lopen van de eerste uh, 30, 40 meter dat hij dat weer kon en het opnieuw oppakken. Ja. Die vergelijking gaat hier een beetje op? Uh, ja, dat denk ik wel. Maar het is, ik, ja, bij vaders was het altijd uh, één stap vooruit... maar gewoon nog veel verder naar voren denken. Dus ik denk dat hij weer zijn hele leven kan herpakken. Daarna is, is voor hem, denk ik, de, de grootste uh, zeg je dat, bevrediging. Hm. Maar ja, inderdaad, met, met, met weer lopen, dat, dat gevoel uh, dat zit daar. Hoe, hoe lang is dat geleden? Wanneer gebeurde Hoe oud was je toen? Ik was, als ik het niet verkeerd heb... een jaar of uh, acht... Ja. Heb je het bewust... Uh, bewust in een zekere zin. niet Het eerste stukje was vrij blurry. Dat hij naar het ziekenhuis moest. Want van het een op het andere moment waren we tante, uh, mijn tante en oom. En ging het leven eigenlijk wel weer verder. Maar papa en mama die waren eventjes naar de overkant. Want die moesten daar eventjes een operatie doen. Um, maar daarna... Uh, ja, komt alles wel weer een stukje dichterbij. Want dan gaan we naar elke... We gingen bijna elke dag gingen we naar Amsterdam toe. Uh, want daar lag hij. Uh, ja, om op bezoek. En moeders was elke dag weg. Want die ging ook elke dag naar het ziekenhuis. Mm. Maar ja, die moest natuurlijk wel weer terugkomen. Want ze heeft nog wel twee kinderen thuis. Had je de indruk dat dat je ook gevormd heeft op een of andere manier? Heb je dat geanalyseerd? Of heb je het gewoon aangenomen en doorgegaan met leven? Nou, niet zozeer geanalyseerd. Maar je moet je wel. Uh, een stukje bewustzijn is daar wel bijgekomen. Ja. Dat niet alles. Uh, niets is van gratis. Ja. En niet alles is vanzelfsprekend. Dat werd even benadrukt op dat moment. Dat heb je later ja. wel gerealiseerd. Ja. ja, ja. Nou, Ik kan me ook voorstellen dat er bijvoorbeeld. Nu met je Foundation bijvoorbeeld. Hè, heb je uh, een prachtige nieuwe, nieuwe website. Kan ik iedereen aanbevelen om uh, naartoe <lacht> te gaan. Maar het is weer live: lifeofdorian.com. Lifeofdorian.com. Com. Ja. Uh, ja, zeg ik even in het Nederlands. Ja hoor. <laughs> uh, uh, ja, ik kan me ook voorstellen dat dat hele proces van die zorgboerderij... van dit wat je net beschreef, het meemaken... Eh, dat je daar uh, sociaal door gevormd wordt. En dat je dat nu ook heel mooi uiting kan geven in die foundation... Want je helpt daarmee ook andere sporten. Dat is natuurlijk een ja. hele sociale bezigheid. Dat doet niet iedereen. Nee, nee. nee we zijn inderdaad... Ook nog een er Ook nog. Heel logisch als je ja. bent. <laughs> Alles is logisch, ja. Dus nee, we, zijn, uh, we hebben een paar sporters... en die zijn we gaan ondersteunen. En dat gaat van, van, van een nieuwe tutu... tot, uh, tot een, een, een, een hoeveelheid geld om uh, een programma te kunnen runnen. Dus um, alle aspecten van, van het topsport komen daarbij. En... Het is voor mij ook leuk om te zien. Want... Soms dan denk je van... Ga je naar een sponsor toe of zo? En dan zeg je van... Ja, wil je mij sponsoren? En dan moet je een waarde gaan zetten op jezelf. Um, en dan... Waarom zou iemand mij in godsnaam sponsoren? Omdat je een reclamezuil kan zijn. Ja, maar... En, en dan, dan heb je de naam op, op het shirtje staan. En dan, dan is dat het. Nou ja, dat is geweldig voor de, voor de media en zo. Maar... Wat zit daarachter? En nu dan met, met een bepaald... Uh, we hebben een, een tandemteam. Een Paralympisch tandemteam. En die hebben afgelopen maand... zijn die begonnen met een... een, een, een uh, fietsoutfit te ontwerpen. En daar staat heel groot... door foundation op. En dan als je dan op een gegeven moment... zo'n plaatje in de mail krijgt... en dan naar, dat fiets, naar die fiets nu kijkt... en dan staat daar je eigen naam, Dat is toch wel iets aparts. En dan begin je op een gegeven moment oké, okay, dus dit is wat die sponsors altijd... dit gevoel hoort daarbij. Je gaat het in één keer herkennen en begrijpen? Ja, inderdaad. En daarvoor vond ik het altijd iets moeilijker. Maar nu is het is eigenlijk best wel grappig... en best wel apart en, en speciaal... dat mensen met, met mijn naam dat proberen naar buiten te brengen. Van, kijk, hij support mij. En dat, dat heeft waarde voor hun. Ja, ben je zakelijker geworden na het goud in Londen? Ehm. Um, ik had niet nou... de indruk dat je daarvoor erg met uh, zaken bezig was. Nee, eigenlijk. gelukkig niet. Maar ik probeer het ook een beetje buiten me te houden. Dus dan, ja, daar, daar ga je dan mensen voor inhuren. Of daarvoor al eigenlijk. Want ja, er wordt ervoor gewaarschuwd. Er komt er een hele hoop op je af. En... Is dat ook zo? Ja, er komt een hele hoop op je af. En opeens wil, wil iedereen je overal hebben. En is het moeilijk om tegen, tegen Ari, waar je mee op de basisschool hebt gezeten... en tegen Johan en, uh, en Pietje te zeggen van ja maar bij jou kan ik wel komen bij jou niet komen want nu past jij past wel in mijn programma en dan zit ik al ergens anders dus dat kan niet uh, zonder iemand daar een, uh, een belediging mee te geven dus als Hoe je los dat... je dat op dan door gewoon tegen iedereen nee te zeggen of nee nee dat leg word, je het gewoon uit dat dat wordt dan uitgelegd voor mij hm. dat natuurlijk is dat als het wat persoonlijker is dan wordt leg ik het zelf uit maar um, ja, zodra iemand die daar officieel voor aangesteld is... dat uit gaat leggen of daar een antwoord op geeft... dan is dat een stuk minder uh, bedreigend of uh, op de tenen trappender... dan uh, staande dan ik. Ja, dat kan. Wat is het gekste voorstel wat je hebt gehad... na de Olympisch Goud waar je nee tegen hebt gezegd? Sterredans op het ijs. Ja, echt sterredans op het ijs? Ja, daar, daar staat maar iets van bij. Dat werd mij ook niet echt uh, heel erg naar voren geschoven. Van, hé, hey, wil je dit doen, wil je dit doen? Volgens mij was er een mogelijkheid toe. en uh, ja ik, Op dat moment ging ik naar Bali toe. Voor een, een, een maand uh, ja, heel vervelend uh, dus je had vakantie is... te vieren. En even te, ont, uh, ja. te ontspannen. Uh, ik wil even één naam noemen. En dan mag jij zeggen... Uh, hoe, uh, hoe, mag je gewoon reageren op die naam? Ja. Nairo. Ja, uh, God, Kleine Wolk. Uh, dit is een, uh, het is mijn neefje... Dus uh, mijn broer heeft een, uh, heeft een kind. Heel apart als het neefje is. <laughs> <laughs> en uh, zijn, uh, ja, de, de vader en moeder van het kind die hebben hem toen vernoemd naar mij. En dan zeg je, hoe, hoe, hoe is dat dan? Als je iemand vernoemt, dan, er toch, uh, dan is dat toch dezelfde naam. Nairo. En dan, ja, dan kom je op Nairo. En Nairo is Dorian achterstevoren zonder D. Want ja dat klinkt zo bot. Dus Nairo, uh, ja, dat is, dat is me, als ik thuis ben dan, of op de, op, de, op de computer zit, dan, dan is het wel fijn om hem weer even te zien. Ja, hoe vaak uh, heb je contact? Nou, in ieder geval proberen we uh, een paar keer per maand uh, elkaar uh, even gedachten te zeggen. En uh, misschien af en toe probeer ik er nog een vraag uit te trekken als hij, als hij er zin <lacht> in heeft. Of als hij weer buiten gaat spelen net ervoor. Maar uh, ja, dat is, dat is heerlijk um, om zo'n energiekind. Uh, ja, om daar af en toe wat, wat tijd mee kunnen ja. te spenderen. Wat voor jou een kind? Uh, nu nog niet. We zijn nu wel andere prioriteiten in het leven. Maar uh, ja, in de toekomst zeker weten. Ja, ja. ja je, bent wel, uh, je bent wel een vader. Uh, oh, jij bent een gezinskind, dus ja, Ja, waarom niet? Ik reizen het reizen wel een is. stukje minder, uh, Dorian van Rijdij. Het op zal, het tegen zal die die tijd. anders worden. Ja. Of er ja. moet gewoon iemand zijn die daar goed op kan passen. Hè? ja, oh, <laughs> ja dat, is al, dat heb je al geregeld. <laughs> nee, maar toch. Ben je met je toekomst bezig eigenlijk? Denk je erover na. Ja, ja, maar het, heel apart met de Olympische atleten gaat dat in jaren van vier. En dan is het tot, tot Rio en dan daarna houdt het opeens op. En dan, ja, tuurlijk gaat de dingen gaan door. Maar tot Rio is het. En wat daarna gebeurt, ja, dat laten we nog even open. En dat zal in, de, in die vier jaar zal dat vorm krijgen. Hm. Maar dat is, nu hebben we daar geen grote plannen voor. Kopieer je in de richting van Rio alles wat je in de richting van Londen hebt gedaan? Een hele hoop, zeker weten, uh, met, met opbouw daarnaartoe en, uh, en vooral uh, de, de, de trainingen. Um, maar, maar daarbuiten? Sorry? Maar daarbuiten? Maar daarbuiten proberen we, ja, je, je, je gaat een ander stadium in, in je leven. Je bent geen, uh, geen 21 tot 23 meer, huh? maar je bent nu 23, 24 tot en met 27. Ja, dus? Dus daar komen andere dingen bij kijken in je leven. Je leven is niet vanaf Noem de je... twee. Uh, nou ja, toch, ja, op een gegeven moment houdt het windsurfen op. Dus je moet voorbij het windsurfen gaan kijken. Dus toch wel, je zegt net dat je dat in periodes van vier doet. Ja, maar dat, dat komt, in die jaren komt het naar binnen sluipen. En nu naar Rio, denk ik dat daar, dat daar iets anders achter, achteraan zal gaan komen. Ik ja, zal niet voor eeuwig willen blijven windsurfen. Ja, dus? Wat volgt er dan achteraan? Want nu maak je me nieuwsgierig. Denk je, ja, ja, daar heb je dus al over nagedacht. Er ja, komt een dag dat Dorian aan het werk moet uh, gaan. En daar ben je al in je hoofd mee bezig. Wat, wat je, nou, je bent aan het zoeken naar, naar wat past bij jou. En dan is het niet dat ik een, een sollicitatiegesprek elke week heb, maar je, je, je, je verruimt je blik naar een andere kant. Zoals? Wat kan ik, wat zal ik daarna willen gaan doen? Wat zou je daarna willen gaan doen, Dorian? wat zal ik na mijn, mijn, mijn spelen in, in Rio willen ja, je doen? Je doet nu net alsof je er nog niet over nou, ja, nee. je geeft een, je, je doet een luikje open van uh, je mag er even stiekem ja. in kijken, maar volgens mij <laughs> weet je het echt wel een beetje. Nee, ik, ik, ik kan jou niet nu zeggen van wat voor, wat voor werk ik daarna ga doen. Nee, maar wel een richting. Moet het met water zijn? Moet het met nee, wind dat is, dat zijn? Zal... Ga je in een zorgboerderij beginnen? Nee, ik zal of uh, geen moet het zorgboerderij op testen? Moet gaan... het in Nieuw-Zeeland? Moet ik er nog meer noemen? Ja, hoor, je kan doorgaan, maar het, ik, ik zou je eerlijk zeggen dat ik daar, ik, ik ga daar geen beperking toe leggen, maar ik wil wel heel Heel erg openstaan voor al die dingen. Dus je kijkt naar de opties. Je gaat ze afwegen van nou ja, uh, ga, ik, uh, ga ik coach worden? Weet je wel, dat is één ding wat natuurlijk heel erg voor de hand ligt. Uh, ga je talent helpen ontwikkelen? Of ga je, dat, ga je dat binnen de watersportsector doen? Of ga je dat veel verbreder doen naar misschien wel uh, de business sector? Wil je talenten in, in bedrijven begeleiden? Um, wil je helemaal niemand begeleiden? Wil je een, een, een greenie worden en wil je de wereld gaan verbeteren met plastic. Uh, Plastic soepfoundation en alle, alle, alle zooi uit de, uit de planeet halen. Um, al die dingen kijk je naar. En die, die zet je misschien niet in een baan. Maar op de een of andere manier zet je die ergens voor jezelf. Die plaats je. En dan ga je kijken van hoeveel stappen kom ik verder daarmee. Of houdt die op. Of ga je een, een, moet je in één keer een bocht maken. En ja. komt dat ergens samen met een ander pad. Dus... Daar ben ik naar aan het kijken. En dat is niet zozeer dat ik zeg van... nou, ik ga koffers maken morgen. Nee, <laughs> nee dus, dus je, je, staat, je staat open ja. en je kijkt wat er op je afkomt. En als je ziet van, hé, dat vind ik interessant... dan sla je dat op van, hé, misschien is Ja, dan wel ga je daarmee aan de slag. En dan ga je dat proberen ja. te kijken wat eruit voort zou komen. En um, zit daar toekomst in voor ja. mij? Voel ik me daar goed mee? En, en dat blijft voor mij een heel belangrijk iets. Dat ik me goed bij voel wat ik aan het doen ben. Ja. Nou, het grootste verschil, dat, dat, dat bedoelde ik eigenlijk net een beetje met het kopiëren van wat je uh, richting Londen hebt gedaan en wat je nu richting Rio misschien gaat doen. Is dus het één groot verschil is dat je nu een vriendin hebt en, ja. voor, en voor Londen bewust gekozen hebt om geen ja. uh, vriendin te nemen? Dat, dat, dat klinkt een beetje onvriendelijk, maar je stap ik bedoel, Nee, te ja, hebben. Ja, zo, zo vind ik dat ook. Die neem je of die neem je niet. <laughs> dus, maar ja. dat is een Nieuw-Zeelandse, geloof ik nu, toch? Nee, ik heb nu een, een Canadese vriendin. Een, een Canadese, sorry. Die in Amerika woont, uh, om het nog even simpel te houden. Dus ja, we zijn buiten dat we met de topsport veel aan het uh, reizen zijn. Wordt er ook af en toe een, een vliegtuigtrip geboekt om, uh, om haar te zien. Bij kerst uh, heb je bijvoorbeeld niet thuis gevierd? Nee. Bij haar? Ja, dat, uh, dat, dat vier ik dan bij haar, omdat uh, ja, daar wordt dan uh, een afspraak van gemaakt van... Uh, deze kerst gaan we hier doen, dus de volgende kerst gaan we daar doen. Ja, ja. Zoals het in heel Nederland eigenlijk is. Eh, Inderdaad. Dus alleen, ja, dat ja. speelt ook bij topsporters. Ja. Is zij ook een topsporter trouwens? Ze, nee, ze heeft wel op hoog niveau gezwemd toen ze jonger was. Maar het is, uh, het is de zus van Zek van mijn trainingspartner, naar, naar, naar, naar uh, Londen toe. Dus uh, ze, ze weet wat erbij komt kijken en wat, uh, wat er niet bij komt kijken. Ja. Is ze al in Nederland geweest? Ja hoor, ja, ja, na de spelen is ze, is ze ook al in Nederland geweest. Dus, ja, okay. En ze is en goed is... bevonden door je ouders, neem ik ja, aan. Ja, ze heeft een stempel op de voorhoofd. Het zegt uh, Rijsselbergen oké. Okay. Oh. Dus... oh, zo werkt dat bij jullie thuis. Je krijgt ja, ja, een stempel als je binnenkomt. Ja, hoor, of als ja. je weggaat eigenlijk, na ja, nou, de eerste ja, ja. keer, zoiets. Oh nou, ook voordat je binnenkomt ook, hoor. <laughs> uh, even over, uh, over uh, Rio nog. Uh, want je zei net al voor die plastic soep. Daar heb je laatst duidelijk een uitspraak over gedaan... dat je grote zorgen maakt over het uh, vervuilde water in, uh, in Rio... Waar jullie, waarin open water in moet worden gezwommen en waar jullie in moeten varen. Ja. Ik begreep dat, daar, dat je echt je volledige interieur daar uit het water kan halen... Het van bankstellen tot ijskasten aan toe. Uh. Ja, er is, er is geen tekort aan, uh, aan meubilair... Uh, ook geen tekort aan uh, een huisdieren of, uh, of olie voor je auto. Hm. Dus het, uh, het drijft er allemaal rond. Jij bent er geweest? Uh, ja, we zijn er geweest. Afgelopen augustus hebben we daar een wedstrijd gehad. De, de pre-Olympische pre Spelen. Hm. En ja, op dagen dat er helemaal geen wind stond... zag je, er staat heel veel stroming binnen. Dus er wordt alles, alles drijft niet overal. Maar het komt echt op die stromingslijnen zitten, te zitten. En ja, daar, daar zie je gewoon heel veel plastic zakjes ronddrijven. Uh, ja, honden, katten, um, voorbehoedsmiddelen en, uh, en olie. Ja. Dus ja, daar dat kan is... je toch met je kop niet bij, uh, als natuurliefhebber? Nee, dat is, dat is verschrikkelijk. En als je kijk, dat je er tussendoor vaart, is dan één ding. Maar op een gegeven moment moet je gaan stoppen, omdat er zoveel plastic achter je vind hangt dat je niet meer vooruit komt. En dan ja, dan grijpt het je toch, dan, dan wordt het persoonlijk. Weet je, het is al persoonlijk als je eromheen moet varen. Maar als je echt letterlijk je leven even stil moet zetten, achteruit moet varen en weer door moet, dan is het er wel van: hé, hey, waar zijn we in godsnaam mee bezig? D dit gaat niet goed. Gaat dit een. Uh een onderwerp worden zoals uh, de homo wet uh, nu uh, richting sochi uh, een onderwerp wordt is het iets niet zozeer dat jij dan op de barricade springt en zegt van de uh, plastic moet uit de, de, de nee barrioma. maar ik denk, dit, dit, ja er zijn natuurlijk twee twee verschillen daar dat de een is een mensenrecht en de andere is een is een um, is een, een, een recht voor de de planeet eigenlijk dus zijn alle twee super belangrijk um, maar ja, ik zal niet op de, op, de, op de haven gaan staan met een groot spandoek om, om dat aan te, aan te kaarten. Ja, het kan er wel boven blijven hangen, snap je? Ja, nou, dat hoop ik wel. Ik hoop, maar dat gaat natuurlijk veel verder dan dat, uh, dan dat de, al het plastic eruit gevist moet worden. Dat gaat tot zover dat we stoppen moeten met uh, een grote teringzooi te maken. Want dan kan ik, ik vind dat ik dat woord er wel in kan gooien uh, van deze planeet. Ja, want we zijn gewoon niet goed bezig wat dat betreft. Nee, nee zeker niet. Nee. Uh, we lullen lekker in het weg, maar ondertussen vergeten we gewoon wat fragmenten nog. Uh. <laughs> even kijken, wat had je? Oh, deze had je nog. Die wil ik je ook even laten horen. Die herken jij als geen ander? Straks de uitleg. I accept every time I get in my car, there's 20% chance I could die. Being driven around 170 miles per hour, this thing's a bomb on wheels. I'm quicker than all of you. I'm world champion on the verge to become world champion again. Ik can eat this guy. Trust me. De trailer van de ja. film Rush. Nicky Lauda. Ja, Nicky Lauda. Ja. <laughs> ja. Waarom? Ik, uh, ik heb deze film een, uh, een tijdje geleden gezien in de bioscoop. En ik heb hem niet één keer gezien, maar drie keer. Echt waar? Ja. Ik vond hem zo mooi. Wat is er dan zo mooi aan? Ik vond, hem, ik vond hem zo mooi. Omdat uh, als, als topatleet. En een atleet die um, te maken heeft met directe competitie. Um, Gewoon één op één. Was dat een hele erg grote weerspiegeling voor mij. Om te zien van ja, daar, dat heb ik ook meegemaakt. En dat, dat, dat kom je ook tegen. En ja, dat was toch wel heel leuk. Om te zien dat dat ook bij andere mensen... Je weet eigenlijk wel dat het ook zo is... maar ik vond die, die, die emotie vond ik heel, heel mooi gevangen in de film. Wat, wat voor emotie, Waar doe je dan? Op? Uh, nou, ja, dat gaat van, van, van, van haat naar je tegenstander, tot liefde tot de tegenstander uh, en, en, en andere dingen. Ja. ja, dat zit er bij jou ook wel in, hè? Rivaliteit, ja. Nou ja, bij jou is het zo extreem. Het is uh, ondenkbaar, denk ik, in heel veel sporten dat je je grootste rivalen dat je daarmee traint. Dat je, dat je die bij wijze van spreken in je team opneemt. Ja. ja waarom, dat is, waarom doe je dat? <laughs> ja, dat, dat is apart. Maar ik, ik, alleen is ook maar alleen, hè? Dus ik ja, maar een, ja, dan kan, je, er zijn er toch genoeg anderen waar je uit kan kiezen. Maar jij kiest dan weer de beste uit. Je ja. grootste concurrent Ja, nou, ik had gelukkig de, de, de, de jongen... die Ik had een Nieuw-Zeelander en een Canadees. En de Nieuw-Zeelander was verschrikkelijk goed. Maar er was er nog eentje bij die er die buiten stond. Dus de, de Engelsman. En die moest verslagen worden. Die, uh, dat was de, de local. Dus... Uh, Nick Dempsey, dat was, daar was eigenlijk de grootste liefde-haatrelatie mee. Want ik, als ik verloor van hem, vond ik dat verschrikkelijk. Of nou ja, niet dat de wereld ten onder ging, maar het vond ik niet leuk. En je, je wilde ik... van iedereen verliezen, maar niet van hem. Ja, inderdaad. Want dan weet ik dat zijn <laughs> vertrouwen in zichzelf omhoog gaat. En dan weet hij dat hij, uh, ja, dat hij mij kan verslaan. En elke keer als ik eentje te pakken kan krijgen op hem, dan moet je dat ook zeker doen. Ja. Dus maar daarnaast op... is het een geweldige jongen. En, en op de kant kunnen we prima met elkaar samen zijn. Maar in je team... Uh... Nou, in mijn team had ik dat ook met de, met de Nieuw-Zeelandse jongen. daar was het eigenlijk precies hetzelfde. als wij Je was de Nick Dempsey, waren. laat maar zeggen. Dat was ja. Nick Dempsey in de team. Ja. Ah. Als we aan het trainen waren samen... dan, dan we deden we trainingswedstrijdjes. Dan was het gewoon tot, met, met de, met, zeg je dat? tot op het bot doorgaan. Totdat je flauw valt. Totdat je, totdat je echt... Ja, totdat je handen aan het bloeden zijn um, als je maar niet verliest. Ja. En dan was er altijd iemand zacherijnig aan het eind van de training. <lacht> en meestal niet jij. En gelukkig, ik minder <lacht> dan hem, ja. <lacht> Even nog wat namen. Uh, kijk of je deze nog weet. Remy Villa. Ja, Remy Villa is een, uh, een, een, een ontwikkelaar van, van planken. Uh, die, die werkt voor een bepaald merk en die zijn we in... Oh, dan moet ik heel, heel goed nadenken. In mijn jonge jaren... Je was twaalf. Twaalf zijn we naar Martinique geweest. Naar het, het Franse Caribische eiland. En die, die heeft daar uh, uh, mij gezien en zien varen. En toen tegen mijn ouders gezegd... Deze jongen die, die gaat Olympisch goud winnen. Die, dat is klaar. Dat ja. is, die zie ik straks en dat is, dat is, dat is gebeurd. Is dat mooi of niet? Ja, dat zijn apart... Uh, Heb je nog wel eens gesproken? Want ik bedoel, ja. zo'n man kom je toevallig tegen, dat kan ik me voorstellen. Ja, inderdaad. En dan zie je hem misschien drie jaar niet, vier jaar niet. En dan zijn de spelen geweest. Dan is het. Verdomme, dat als het niet waar is. Hij is binnen. Ja. En uh, je komt er tegen en hij zegt. Weet je. En dan nou, dat komt meteen die gedachte terug. Ja. En dan, uh, ja, dan is het van Remy. Je hebt het waargemaakt. Ja. Nee, jij hebt het waargemaakt. Nee, je, je voorspelling is uitgekomen. Super apart. Ja. En Lisa. Lisa is, is mijn, uh, mijn uh, witch doctor, zoals ik het noem. En uh, Lisa zijn we de, een Nieuw-Zeelandse dame... die we zijn tegengekomen uh, tijdens een trainingskamp daar. Barbara Kendall, die, uh, een, een, een veelvoudig Olympisch kampioen van het windsurfen vanuit Nieuw-Zeeland, een goede vriendin van Aaron en tegenwoordig ook van mij, die heeft mij met haar in contact gebracht... En die doet aan uh, quantum physics en uh, in indigo, zoals ze dat uh, noemen. En die... die ja, dat is, dat is een beetje lastig te omschrijven. Maar uh, je moet je zo voorstellen dat ik thuis aan het slapen ben... en zij heeft een laptop en ze zit in, uh, in uh, Nieuw-Zeeland met een doos eraan. En dan uh, gaat ze mijn aura lezen. Uh, nou, dat is één ding. Dat zit er al een beetje... Weet je, dat is al een beetje zweverig. Maar dan kan ze ook nog mijn energievelden zien... Uh, en dan ziet ze dat ik last heb die dag van mijn kleine teen... want die heb ik ongelooflijk hard tegen mijn voetband aangeschopt. En daar zit een, een grote kneuzing en een blokkade. Maar wacht even, je zit, staat dan in verbinding met haar via internet ofzo? of zo? Uh, nou, of sta je helemaal niet in verbinding? Uh, was het was het maar waar hoe ik dat precies weet hoe dat gaat. Maar dat is quantum physics, dat tijd en plaats heeft geen betekenis. En ik sta inderdaad in verbinding met haar dan, via die, die doos... Dat is ook het ergste wat ik weet. Het is een doos en er staat indigo op. Um, en op, op zo'n manier, uh, ja, gaat dat. Merk je het ook? Um, Merk je ze als... ook? Oh, Lisa is bezig. Zoiets, nee, om maar zo te zeggen. Niet, niet als ik aan het slapen ben, maar als ik, het kan ook daar dat ik daar bij haar in de stoel lig en dan krijg je een, een soort hoofdband om, en, om je, je enkels en je, en je uh, polsen. En dan kan je wel in één keer dan voel, toen voelde ik ook tintelingen bij haar. Uh, die, die doorgeplaatst werden door bijvoorbeeld mijn knie... die op dat moment uh, pijn deed of daar problemen mee waren. Heeft het je echt geholpen? Heb je dat idee? Uh... Ja, ja, toch wel. Ik heb een, een, een, voor mij een, een, een goed moment om te zien van... Ja, helpt het nou wel of helpt het nou niet? Ik bedoel, het, ik, ik ben niet dat ik heilig in dat soort dingen geloof... of dat ik een groot voorstander ben. Maar als het werkt, dan werkt het. En als het niet werkt, dan werkt het niet. Um, was dat in Palma hadden wij een wedstrijd... die komt elk jaar komt weer terug. Dat is de Prinses Sofia Cup. En ik ging op, een, op dat moment was het iets lastiger voor mij. Ik kwam net terug uit Nieuw-Zeeland... had mijn toenmalige vri Finse vriendin een tijdje niet gezien. En was een beetje aan het afkoppelen van, van deze lieve dame. Um, maar ja, ik, ik was bezig met die wedstrijd te varen... en voor de rest vond ik het allemaal wel best. Um, ja, dus... Uh, Tijdens die wedstrijd, de wedstrijd ging prima, maar de vriendin die werd aan de kant gezet en is besloten dat ik uh, niet meer doorging met haar te zien. En toen ik thuis kwam, was ik, was ik moe. En nou ja, ik had een dag rust, twee dagen rust. Maar ik bleef moe slapen, veel slapen. Ik bleef moe. Na een week dacht ik van. Ja, er zit hier iets niet goed. Weet je, er is op een of andere manier kan ik mij niet goed herladen om weer, weer aan te sterken tot. Uh, ja, tot mijn normale krachten. En toen heb ik Lisa dus weer opgebeld en gezegd van... Uh, of tenminste, ik heb haar een e-mail gestuurd. Uh, op een, nou, een pak weg, een dinsdag. Dinsdagavond stuurde ik haar een e-mail en ik zeg... Uh, Lisa, ik wil graag een, een, een reading doen, zoals ze dat heet. En, uh, want ik heb last van, uh, nou dat ja... Dat ik me moet... niet meer goed kan herstellen. Nou, goed, ik... Uh, ik stuur een, ik krijg een e-mailtje terug en zeg... nee, is goed, dan gaan we dat uh, morgen gaan we dat aanpakken. Dus nou, ik ga lekker slapen en uh, de volgende dag word ik wakker en ik denk... Nou, morgen of vanavond, die volgende dag word ik dan wakker. En ik denk, ah, vanavond gaan we die reading doen. Maar ja, eigenlijk voel ik me best goed al vandaag. Dus dat is mooi. Dan heb ik, ben ik al wat aangestekt En dan zal het een stukje minder zwaar zijn. En ik controleer mijn e-mail die, die, die ochtend. En ik zie, Dorian, hier is de, de lowdown, zoals ze dat noemen, van de, van de reading die we gedaan hebben. En toen dacht ik van, oh. Dus het is niet vanavond, maar ik heb hem al gedaan. En... Voordat ik dus die e-mail las, had ik al het gevoel van... Ah, ik voel me wat fitter, ik ben wat, wat levendiger. En dat was eigenlijk voor mij de grootste... moment. Um, mensen zeggen van, ja, bewijs het dan, of wat dan ook. Of, nou, Ik heb dan niet echt het gevoel dat ik het moet bewijzen naar anderen... maar een beetje naar mezelf. En dat was echt van, oké, okay, het werkt voor mij. Bijzonder. Ja, apart. Het is moeilijk te omvatten en moeilijk te in een doos te stoppen... Hè, zoals mensen dat graag willen. Ja. Ja, uh, even kijken, we hebben niet zo heel erg veel uh, uh, tijd meer, um, maar je hebt duidelijk aangegeven dat je minimaal, uh, of in ieder geval één fragment zeker, wilde laten horen, en laten we die dan nu maar even doen, graag. Nu gaan ze omhoog, 1, 2, 3, 3-0 voor Edith Bos. 3-0 in de golden score. Zij pakt hier brons. Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Ja, maximaal haalbaar vandaag. Want ik heb één foutje gemaakt. Die werd uh, onmiddellijk afgestraft. En daardoor kon ik niet meer de finale halen. En dan is dit het hoogste haalbare. En is toch uh, een derde medaille op te spelen. Ja, Edith Bos. Ja. Derde medaille op te spelen. Brons. Hm. Ja. En je hebt een speciale band met Edith, begrijp ik. Ja, inderdaad. We zijn uh, na de Spelen. Uh, Vanaf, ik moet beginnen hier. Ik moet mee beginnen. We zijn Vanaf jongs af aan uh, moesten we van moeders op judo. Want moeders is op judo geweest. Dus jullie gaan ook op judo. Dus ik en, uh, ik en mijn broer zijn samen alle twee uh, flink aan het uh, stoeien geweest. En we mochten er niet af voordat we hoger dan een blauwe band hadden. Want moeders hadden een blauwe band. Ja. Dus je <lacht> de, <lacht> en het moest minstens beter dan moeders. Nou ja, goed. Dat streverige, dat presteren zit er ja, wel in. Ja, dat wordt uh, dus... <lacht> Ja, een beetje met de voetjes vegen en, uh, en mensen omkieperen. Om dat moest gebeuren. Dus uh, als je dat al van jongs af aan uh, meekrijgt... Dan, ja, dan, dan is dat een sport waar je een beetje op gaat letten. En ja, als je het over judo hebt... dan heb je het naast Anton Geesink... En, en nog natuurlijk andere grootheden die we hebben... Uh, kom je bij het Judo gewoon op Edith Bos. En is dat natuurlijk uh, ja, een prachtpersoon... met vier Olympische Spelen onder haar... Uh, onder haar uh, Belt. En heel goed presterend op een eiland. Ja. <laughs> ook nog. Ja, gek is dat. is ja. ook een band, hè? Zij Robinson. Het is. Ja. Ja, ja, het is gewoon een prachtmens. En ik heb haar na de spelen mogen meemaken... als, uh, als karakter en, en mens zelf uh, op Curaçao. Daar zijn we heen geweest voor een, uh, een wielerwedstrijd... Uh, van uh, de Amstel-Curaçao-race. En... Edith was een van de andere atleten waar ik een grote klik mee had. En ik denk puur omdat Edith gewoon een puur persoon is. En recht voor zijn rapen, die, die wint er geen doekjes om. En dat heb je ook kunnen zien met de, met de Expeditie Robinson. Um, ja, schat van een kind, wat, je, wat wil je nog meer, weet je wel. Um, het is gewoon een heerlijk mens. Ja. Veel contact of uh, bellen jullie of hoe moet ik Ja, zijn? bellen en uh, op de Skype en noem het maar op. Af ja. en toe de camera erbij en even, even zwaaien. Het is, uh, ja, het is iemand die, uh, die in het leven verder gaat met, ja. Ja. Uh, en met me meegaat. Ja. We gaan het langzaam afsluiten, Dorian. Uh, we zijn lang bezig. Ik wil wel even weten wat je doel is voor uh, Rio. Ik kan het wel inkoppen, maar... ja uh, ja, loop je over straat, dan zeggen mensen van... hey jij hebt toch die windsurfer? Ja, dat ben ik. Nou, uh, top. Hè? Alvast bedankt. Uh, bedankt, waarvoor? Nou ja, voor Rio. Ho Hoezo voor Rio? Nou, ja, dan ga je weer goud winnen, toch? Oh, oké. Okay. Um, nou blijkbaar als jij dat zegt... ja, dat zeg ik, ja. Nou ja, dan... Ja, zo werkt het niet, beste, beste man. Oh, waarom niet? Dat is toch al zeker? Ja, er gaat wel iets meer vooraf dan meteen hem in de pocket hebben... ze al meedoen. Oké. Okay. Dus, ja, er wordt wat druk op uitgeoefend. Maar uh, we willen gewoon, net als met, met Londen... heb ik nooit van de daak geschreeuwd dat ik een, een gouden medaille wou winnen. En dat alles om die gouden medaille ging. Maar juist vooral om, om mijn persoonlijk best te halen... en, en de perfectie na te streven... En dat, dat is allemaal super uh, indekkend op jezelf. En, uh, en niet zeggen wat je wil halen. Maar zo, zo kijk ik ernaar. En als die gouden medaille uh, inhoudt dat ik het beste uit mezelf heb gehaald... dan zal ik super blij zijn. Als, die, uh, als alles wat ik heb gedaan inhoudt dat ik geen gouden medaille haal... dan zal ik er sneller vrede mee hebben... Misschien niet 100% meteen, maar dan zal, er, dan zal ik er blij mee zijn. Dat, en dan is het reëel naar mijzelf toe dat ik um, ja, het niet heb kunnen behalen. Oké, okay. nou dat was het. Dankjewel. Geen dank. Voor Dankjewel je, dat, uh, dat, dat, dat, dat gesprek. jullie hier naartoe zijn gekomen. Uh, je zei aan het begin dat je hoopte dat je een beetje levensinzicht kon brengen, uh, ja. kon overbrengen. Heb je het gevoel dat je dat een beetje hebt gedaan? Nou, ik hoop het wel. Ik hoop dat ik mensen een beetje heb kunnen laten zien dat um, ja, als je echt iets wil, dat je dat kan bereiken. En dat je ja, mooie wegen kan bewandelen als je dat wil. Ik wens je alle goeds in 2014 en al die jaren daarna. Dank je wel. En dat was een gesprek van Robert Mederen. De jaarlijkse nieuwjaarswedstrijd is gewonnen door de Koninklijke HFC. De Oudste Club van Nederland klopte de Oud-Internationals met 2-1. Al in de vierde minuut kwam HFC op voorsprong door een doelpunt van Martijn Jon Anjouk, Die 20 minuten later ook nog voor 2-0 zorgde. Aaron Winter maakte 10 minuten voor rust de aansluitingstreffer. Maar daar bleef het bij voor de Oud-Internationals. Pieter Huistra, anderhalve week geleden ontslagen door de graafschap, had nog een kansje in de tweede helft. Maar hij schoot hoog over. Het was de 24e. De 20ste keer dat HFC de oud-international versloeg. En de tweede keer op een rij. Vorig jaar werd het 4-3. De winst ging 44-maal naar de voormalige oranje klanten. 14 keer werd het een gelijkspel. Het komende uur praat Robert Mede weer, Dan met Edith Bos, de ex-judoka. We zijn terug naar het NWS Journaal van 8 uur met Mariel Hagman. Tot zo. Een veilige plek in een roerige wereld. In de tijd van de 60e jaren heette dit een communautijd. Nu zeggen we een woonwerkgemeenschap. Over het geheim van de razend populaire woongemeenschap Emaus. Dat ja, vind ik gezellig met die mannetjes. Ja, dat is, dat is ook. Sinds we niet meer werken, ja. hebben we de tijd. Ja. Dus dan gaan we. Morgenavond van 9 tot 10 in Holland Doc Radio. De documentaire Emaus. Ja, we worden meer. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.